Daniel Hageman met het NOS-journaal. Bij Facebook komt geen vind ik niet leuk knop. Wel wordt er nagedacht over meer knoppen dan die beroemde duim omhoog. Zodat gebruikers ook met een andere emotie op een bericht kunnen reageren. De baas van Facebook, Mark Zuckerberg, zei tijdens een vraaggesprek dat veel gebruikers het bijvoorbeeld pijnlijk vinden om bij een overlijdensbericht op de like-button te drukken. Die werd in 2009 geïntroduceerd. Dagelijks wordt er ongeveer 4,5 miljard keer opgeklikt. Premier Rutte zegt dat het kabinet blijft zitten, ook als VVD en PvdA een slechte verkiezingsuitslag halen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Volgens Rutte leiden slechte verkiezingen niet tot de val van het kabinet, maar is het goed als deze coalitie ook in de Eerste Kamer een stabiele verhouding heeft. De Provinciale Statenverkiezingen bepalen ook de verhoudingen in de Senaat, omdat de Statenleden in mei op Eerste Kamerleden stemmen. Nu moet het kabinet al geregeld op zoek naar steun van oppositiepartijen. De reorganisatie van de politie gaat veel meer kosten dan minister Opstelten heeft begroot. Er is 230 miljoen euro voor uitgetrokken, maar daar moet zeker nog eens 200 miljoen euro bij, zegt de ondernemingsraad vanavond in Nieuwsuur. Er is veel meer geld nodig voor reiskosten van agenten die verder van huis moeten gaan werken, maar ook voor verhuizingen en herplaatsingen. De ondernemingsraad van de politie wil duidelijke toezeggingen van minister Opstelten, anders komt er geen positief advies over de reorganisatie. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat in de loop van 2017 open. Aanvankelijk zou het vliegveld vier jaar geleden al klaar zijn. Na nieuwe tegenvallers werd de laatste tijd geen datum meer genoemd. Het Berlijnse vliegveld komt bij de vroegere luchthaven Schönefeld in de voormalige DDR. Bij de planning zijn fouten gemaakt en in technisch opzicht is ook veel misgegaan. De begroting van 2,8 miljard euro is opgelopen tot meer dan het dubbele van dat bedrag. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog. In Limburg kan nog steeds regen vallen. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen in de loop van de dag zon. Ook trekken weer wat buien over. Het wordt rond de zeven graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het.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 What to do? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready? Zandvoort. Mijn naam is DJJK en de komende twee uur ben je van mij, jawel. We gaan enorm knallen op jou ja, 106.9, 104.5. Of misschien ben je wel afgezend op ons digitale televisiekanaal. En natuurlijk kun je ook meekijken in de studio www.zmzandvoort.nl. En ja, we blijven ook wel een beetje in de kerstsfeer hoor. Maak je daar maar niet ongerust over. Ik heb in ieder geval een hoop lekkers meegenomen... En ook lekkers om van te snoepen. En we trapten af met deze heerlijke plaat van Siege. Things you do. En wat hebben we vanavond nog meer in de uitzending? Nou, de mailbox, hij ontplofte weer. Klik, klok, klingeling in de Westerunie. Het zit eraan te komen. Winterkriebels in de Central Studios. Ook daar heb ik nieuws over. Ja, en dan kan White Beach, de Ultimate Christmas Night Out, niet ontbreken. En dan de tweede uur... Hij is er hoor. De one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst. De nieuwe van Chesto. Light Years Away. in de Oliver Heldens remix. Ik zeg, zet hem harder. Zet hem op zie het. Radio, radio, radio. Met CFM. CFM. Hele fijne dagen. Die klassieker Soul to Soul, back to life in the Clash, back to reality. Remix, hier natuurlijk op jouw Steven Songpoort en daarvoor. Die geweldige Oliver Heldens remix van Chesto's Light Years Away. En zullen we eens kijken, klik, klok, klingeling in de Westerunie. Jawel, fonkelende hoop en een baken van licht. Treffende woorden voor een kerstfeest. Het jaarlijkse kerstfeest van klik, wel te verzaan. Traditiegetrouw laat Klik haar publiek direct na de kerstdagen de volgegeten buiken. Door de lang stilzitten benen eraf te dansen op een stralende kersteditie. Op zaterdag 27 december gaan vanaf 10 in de avond tot ver naar de ochtend gloren de remmen los op Borsbetja. Karotte, Carotta, Agents of Time en Andreas Henneman. Tijdens Klikklok Klingeling in het broeierige hoofdstedelijke Transformatorhuis. Ja broeder, wordt het überhaupt op de uit Duitsland afkomstige Boris Brescia. De volgende piek op dit kerstfeest. Brescia is de man die eigenhandig het genre high-tech minimal uit heeft gevonden... met zijn ruimtelijke melodieën onder kordaten, bassline, wilde sound effects... en electro in een minimal stamine. Iedere plaats een kort, toch hevig avontuur. Het geluid dat laat dansen en licht heeft. Een ideale combinatie met klik, klok, klingeling... en een eer deze topartiest tijdens de lekkerste dagen van het jaar... achter de deks in Amsterdamse te hebben. Eveneens een eer op deze editie en uit Duitsland... het kloppende technohard Berlijn, Andreas Henneberg. Een graag en veel gast tijdens Klik... met zijn eigen label Voltage Music... en een stortvloed aan producties op labels van Click Records. Totally in EP tot hersbloed. Een artiest die het klikgeluid ademt en klikklokklingeling gegarandeerd in hogere sfeer gaat brengen. Ja, dan het bijzondere en jonge Italiaanse trio Andrea Di Zeglia, Fedela Ladisa en Luigi Tutola, A.K.A. Agents of Time. Zij maken qua timing een ideale introductie voor het klikpubliek tijdens deze kersteditie. En in timing zijn ze goed. Continu op zoek naar de juiste timing om elektro... Progressive, techno en ambient perfect in elkaar over te laten vloeien. Met als resultaat een uit alle zintuigen stimulerende deken van voortstuwende elektrische live geluid. Ja, dus op de agenda. Boris Brescia uit Duitsland, Carotte uit Duitsland. Dan hebben we Andreas Henneberg uit Duitsland en Agent of Time helemaal uit Italië. De early bird tickets, ze zijn dan compleet uitverkocht. Wil je een kaartje kopen? Dat kan tijdens een regular ticket sale. Ze zijn 24,95. En ja, ben je ook daar te laat voor? Dat kan zomaar. Dan ben je 30 euro kwijt. Dus voor in de agenda 27 december. Klik-klok, klingeling. Presents Christmas special in het Transformatorhuis. En de Westerliefde in Amsterdam. Het feest is van 10 tot 8 uur s ochtends. Wil je meer weten? Ga dan naar de site van Ticketscript om kaarten te kopen of. Ga even naar iloveclick.nl En natuurlijk is het ook op Facebook te vinden. facebook.com slash iloveclick Tot zover dit nieuwtje. Ga door met hete muziek. En dat doen we met niemand minder dan Dave Rose. En Dave Rose, zijn nieuwste track heet Keep Fallin' En de beat don't stop.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 like the most vulnerable um, employee just another you know, pretty boy that somebody rich or powerful had to have zolvolle plaat Tito One The Way You Do It In de Doc Danica Remix Edit En de For Virus En Maxi Devine Met Studio 54 Hier natuurlijk Of jouw CVM Zandvoort Ja laten we eens even kijken Hebben we nog wat nieuws Ja Winterkriebels Voel je ze ook al? Haha! Mocht jij een heel erg veel plezier als goede voornemen hebben, dan begin jij 2015 extra goed met Winterkriebels. Op zaterdag 31 januari 2015 is Central Studios het Wintersdecor voor een super hete editie van Winterkriebels. Ja, Winterkriebels heeft jullie qua line-up even in spanning moeten laten. Maar vandaag is het dan eindelijk zover om jullie aangenaam te verrassen... met een scala van topartiesten voor winterkriemels. In Studio 1 zorgen niemand minder dan The Voyagers... Frankie Risardo, Julian Calor en Alvaro voor zomerse temperaturen. En jij dacht dat dat alles was? Nee. Maar dat is niet alles. Futuristic polar bears. Dit Engelse trio is helemaal hot sinds Hardwell ze onderbracht... bij zijn revealed recordings begin 2014... Ja, verder genieten ze de steun van Fatboy Slim en Steve Angelo. En ja, hierbij zie je het. Kunnen wij hun muziek ook zeker waarderen. Ja, dan hebben we nog iemand. Niemand minder dan Quintino, de nummer 1 publiekslieveling van Kribos. Hij maakt het plaatje in Studio 1 compleet. Keer op keer levert deze grootmeester weer een dijk van de zet. Ja, Studio 2 is deze editie hosted bij Eclectic Paradise. Hier nemen Geo Brown, Afro Brothers en de party Squadje mee... naar de zevende, achtste en negende feesthemel. Ja, ook Dina is van de partij een grootmeester als het gaat om Eclectic. Hij vult al jaren de dansvloer met lekkere dancehall, house, swingbeat... en als kerst op de taart is daar abstract... Deze man heeft zijn skills achter de draaitafels bewezen... door hard te werken en veel passie te tonen. Kijk, ja, niks niet makkelijk, alleen maar kwaliteit. Abstract for president. Dus om het even samen te vatten... hier al het heerlijks van winterkribbels op een rijtje... in Studio 1, Quintino, Futuristic polar Bears, Alvaro, Frankie Dissardo, Julian Calor en de Voyagers. En ja, de Studio 2 hosted bij Eclectic Paradise... vind je de Party Squad, Dyna, de Afro Brothers... En Gio Brown. Ja, kaarten koop je via kriebels.nl. Of bij de dichtbijzijnde vestiging van ACO of Primera. En ja, laat die winter maar komen. En ja, als je nog een cadeautje onder die kerstboom hebt... is dit toch wel een heel leuke. Ja, we gaan gauw door met lekkere nieuwe muziek. En als we het hebben over lekkere nieuwe muziek... Ted Nielsen en Stuart OJLE. You got the love. Een klassieker in een nieuw jasje, maar oh zo lekker. Je hoort hem hier natuurlijk, wij zien het. Ook al is het nog een white label. Hij komt ondertussen al binnen. In de buschart. Van DMC. En dat is toch wel toonaangevend. Ik zeg... Hij is lekker. Zet hem gewoon. Wat harder die radio. Ik hoor het nog niet aan de andere kant. Ja, dat begint erop te lijken. Nu... Op de 106.9 Ted Nielsen. You got to love. wens wensen je fijne dagen. Zet hem op CFM! Muziek hier zo. John Ross en Luke Carpenter holding hands. Binnenkort uit op het label Wants to Watch. Een sublabel van Mixed Mash. Maar nu al hier. Wij zien het op jouw CFM's zandvoort. En ja, zometeen nog meer nieuwe muziek. Ook na die klok van tien uur knallen we nog even flink door. Want the one and only DJ Dion City. Hij heeft er weer zin in vanavond. En als hij er zin in heeft. Dan hebben wij dat zeker, want hij belooft wat leuke eetjes mee te nemen. Maar eerst nog dat nieuwtje. White Beach, the ultimate Christmas night out. Ja, de magie van kerst begint dit jaar spectaculair. Op 24 december zal namelijk Amsterdam Studios vooral weer de tweede keer de deur openen voor White Beach. Zie je al die namen op de flyer staan? Juist. Een selectie van de grootste namen uit de party zien zijn deze avond aanwezig om een... ...in Amsterdam op zijn kop te zetten. Op een toplocatie met een topline-up. Ja, Amsterdam studio's zal trillen van de house Latin House... ...en R&B verdeeld over maar liefst drie areas. Ja, voor een Christmas Night Out geldt er natuurlijk ook een dresscode. Ja, dit is van toepassing voor zowel de dames als de heren. Het feit dat de dames extra in het zonnetje worden gezet... ...op deze avond met een gratis entree. Ja, je hoort het goed. Gratis entree tot half twaalf voor de dames. Neem natuurlijk niet weg... Dat de heren ook welkom zijn. Voor deze avond is de dresscode Classy. Mannen, neem dit mee in je outfitkeuze. En ja, ladies, trek je heel high heels uit de kast. En ja, ons motto is: Less is more. We gaan er dus verder niet te veel woorden aan vuil maken. Wil je goede muziek en niet te veel poespassen op deze kerstnacht? Wil jij er gewoon mooi uitzien en je dansmoves losgooien? Wees er dan snel bij en koop je kaartje van tevoren. De tickets zijn na landelijk te koop voor maar 12,5 euro. In de voorverkoop bij alle Primera-shops en online via easyticket.nl Ja, je kunt ook tickets winnen. Ga dan even naar de Facebookpagina van White Beach. Dan moet je een paar vrienden uitnodigen. Laten zien dat je aanwezig bent. En wie weet win jij gewoon kaarten. Want de organisatie geeft twee tickets weg aan een willekeurig persoon die zich op aanwezig heeft gemeld. Bij elke 50 vermeldde personen. Dus zet hem in je agenda. Woensdag 24 december in de Amsterdam Studios. www.amsterdamstudios.nl Het begint vanaf 10 uur s avonds en gaat door tot 5 uur in de ochtend. Die minimale leeftijd is 18 plus. En de voorverkoop is 12,5 euro. Via easyticket.nl en alle Primera shops. En je weet het, more at the door. Maar dan zeg je, je vergeet wat. Nou, wat vergeten we dan? Die line-up, wat is de line-up? Nou, ik zie hier namen staan. Ongelooflijk! Alsof je kerstcadeautjes aan het uitpakken bent. Ik zie hier Dyna, Biggie. Niemand minder dan Faya Laurens. Ook een lust voor het oog. De Livio, Mike Motion, Frank. Driva, Gio. Brian Chundro en Santos. NBA, Smash Aries, Harris. Cruz, Cruise, R Release Perez, Mixar. RGR, MGA. Don James, Too Dope, El Prince, MK stijl en Luke Burnout, Afro Tura, Nick Rijkers, Tony Fitz, Lindo Slinger, Swing, MC Elton Jonathan en MC Firstman. En ja, mocht je er nou op geld gaan meenemen? Er zijn ook kluisjes aanwezig. Tot zover dit nieuwtje. Ga ook door met knaller van een plaat en die plaat Code 3000. Everybody get off. En je was er toch niet bij gaan zitten? Nee, dat dacht ik al. Want hij gaat zo eventjes de voetjes van de vloer losschudden. The one and only DJ Dion City. Je hem hier natuurlijk. Op jou. C.F.M. Zandvoort. Zie it het in de house? En hou je bal in de boom? Knopje blijft hangen. We gaan verder.